Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser... In Politiek Den Haag wordt kritisch gereageerd op uitspraken van SP-leider Roemer over Europese sancties. Roemer zegt in het Financiële Dagblad dat hij weigert een Europese boete te betalen als Nederland de begrotingsnorm niet haalt. Over my dead body voegde hij eraan toe. op leider Samsom vindt dat er volgend jaar geen tekort van 3% hoeft te zijn, maar boetes niet betalen helpt volgens hem niet. D66er Pechtold noemt de uitspraken gevaarlijk en populistisch. En CDA-leider Buma zegt dat hij het interview met Roemer met stijgende verbazing heeft gelezen. De werkelijkheid is dat hij zijn eigen keuze maakt om meer geld uit te geven en om geld uit te geven dat er niet is. En dan moet je niet naar Europa gaan wijzen om je eigen keuze te maskeren. De VVD zegt dat de SP in Nederland een tweede Griekenland wil maken. PVV-voorman Wilders vindt het juist mooi dat Roemer geen EU-boete wil betalen. Maar Wilders vraagt zich op Twitter af waarom Roemer wel 7 miljard euro per jaar aan EU-lidmaatschap en miljarden extra aan ontwikkelingshulp wil uitgeven. De Molukse motoclub Satudara heeft nu ook een afdeling in Indonesië. Satudara is in 1990 opgericht door negen vrienden uit de Molukse wijk in Moordrecht. In Nederland zijn twintig afdelingen en ondanks kwamen daar afdelingen in België en Duitsland bij. En daarmee werd de Satudara voor het eerst over de grens actief. Politie en justitie houden de ruim 400 leden nauwlettend in de gaten... nadat vorig jaar geruchten waren opgedoken over een op handen zijnde bendeoorlog met de Hells Angels.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 Dan nog het weer steeds meer stapelwolken en ook nog wel af en toe zon. En zeer lokaal kan een regenbui ontstaan. Bij matige zuidwestenwind is het 23 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Morgen eerst veel bewolking, maar later op de dag en in het weekend volop zon. ANWB Verkeersinformatie viel op de A50 Arnhem richting Os. De nasleep van een ongeluk tussen Renkum en Knoop en Valburg, 6 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel. Een hele goede middag en welkom bij Dit is de Dag. Bijna alle nationale feestdagen zijn christelijk. Moet een aantal ingeruild voor islamitische ingeruild worden? Ingeruild. Ja, dat was Catharine Keil, uh, een echte BNR die de levensbeschouwelijke kieswijzer alvast heeft ingevuld. Vanmiddag om drie uur uh, tijdens onze uitzending gaat hij online. We gaan er vanmiddag over praten met Wilfred Kemp... programmamaker bij RKK en medeontwikkelaar van deze kieswijzer. Wilfred, goedemiddag. Goedemiddag. Welke partij eindigde bovenaan toen jij deze wijzer invulde? Nou, dat waren de drie. Uh, de ChristenUnie, CDA en PvdA. Dat zijn alle drie partijen waar ik ooit al eens op gestemd heb. Dus uh, dat zou zomaar kunnen. En dat vond ik het aardige, want ik heb heel veel andere kieswijzers... die dit jaar maar vorig jaar ingevuld. Ik kwam steeds bij een partij uit waarvan ik dacht... hoe komen ze daarbij? En bij deze dus helemaal niet. Hier zit ook aan tafel landbouw-economie- Koning... voor een gesprek over de dreigende voedselschaarste. Wat denkt u, zou het ook goed zijn om een soort kieswijzer op dat gebied te maken? Nou, het zou in ieder geval wel goed zijn als dat soort onderwerpen eens een rol zouden spelen in, uh, in verkiezingen. Dat doet het nu te weinig of niet? Helemaal niet, vind ik. En als het al een rol speelt, is het op een hele korte termijn opportunistische manier. Ook welkom, Johan Boeder. U weet alles al van een uh, politiek pijndossier, om het zo maar te noemen. Te weten, de Joint Strike Fighter. Van waar die liefde voor vliegtuigen? Nou, die is uh, in miljoenen jaren ontstaan. En op een gegeven moment heb ik een uh, loopbaan uh, gekregen in de automatisering. Maar vanaf jongs, uh, vanaf mijn achttiende, heb ik uh, freelance uh, journalistiek werk gedaan in de luchtvaart. De JSF is een straaljager. Ooit zelf wel eens in een straaljager gevlogen? Nee, ik heb nog nooit in een straaljager gevlogen. Ja, welgevlogen heeft Joost Konijn uh, in zijn eigen gebouwde vliegtuig. Hij is ook kunstenaar, schrijver, wat is hij eigenlijk niet? Zijn boek binnenkort, uh, verschijnt, uh, verschijnt binnenkort over de, die reis in dat zelfgebouwde vliegtuig. Ja, bouwde jij als kind ook al van die mooie pakketjes, zeg maar? Van die zelfbouwpakketjes tot vliegtuigjes? Uh, nee, die heb ik. Mm, of vond mijn... je die te saai? Ik heb dat nooit, nee, dat was al. Te veel aan bedacht, denk ik. ik. Ik maakte altijd tekeningen, maar ik maakte nooit bouwpakketjes. Nee. De dichter bij de dag vandaag is Tim Paradijs. Zijn samenvatting van alles wat we hier aan tafel bespreken... hoort u tegen drie uur. En als u een vraag of opmerking heeft voor ons... ga dan naar onze website Dit Is De Dag.nu. Of reageer via Twitter en gebruik dan hashtag DIDD. Ja, Joost Konijn, um, beeld het kunstenaar. Je bouwde zelf een vliegtuig. Uh, de bouwpakketjes waren aan jou dus niet besteed, te veel bedacht. Uh, we hoorden net dat er in Flevoland een vliegtuigje is neergestort. Hoorde uh, jij het ook? Ja, ja ik, hoorde, ik had het ook al. Ik weet, ik weet het ook al, ja. ja, ja, ja, ja en ja. zelf ben jij ook al wel eens neergestort, toch? Een eerdere maaksel van je. Uh, ja, dat klopt, ja. ja, ja. <laughs> maar hoe, hoe, daar ben je levend uitgekomen. Je zit hier, uh, maar uh, wat was er mis toen? Ja, dat vliegtuig, dat, ja, dat steeg niet voldoende. En dan als, de alle, als alle condities dan ongunstig zijn, bij elkaar opgeteld. Dus hij deed wel. Maar in dat geval was het dus heel heet. En het was in een vallei, waardoor een downdraft was. En toen, ja, toen, uh, toen, moest, ik een, ja, toen moest ik wat dingen ontwijken. En toen dat was, dat eindigde dat in het een, in een neerstorten. Ja, ja, ja. Maar ik had zelf helemaal niet. Maar het vliegtuig was... Uh, Total los. Maar zijn dat uh, nou vliegtuigen ook met een uh, kenteken of een registratienummer ja, zoals ze dat hebben? Ja, een ja. PH-nummer bijvoorbeeld, een, dat is Nederland Ik heb een uh, OK-nummer. OK, OK. <laughs> ja, OK. Okay. OK? Ja, OK. Oké. Oké, ja. En dat is uh, de een Tsjechische registratie. Tsjechisch. Uh, In Nederland is het, uh, ja, zijn ze te streng eigenlijk. Daar mag je niet zelf zomaar een eigen vliegtuig ontwerpen en bouwen. Maar je mag wel hiermee vliegen? Ja, je mag, dan, uh, ja, je mag er overal over de hele wereld mee vliegen. Ja. Je bouwde ja. eerder al een auto. Daarover uh, uh, heb jij een uh, film gemaakt, ja. over die reis. Een houten auto, ja. Een ja. houten auto ja. en, en reed op, uh, op, hout, op reed hout ook. ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, dan denk ik, jij had ingenieur kunnen zijn. Of ja. je bent het eigenlijk ja. ook. Ja, ja. Je had, dus gemiste kans. Op ja. <lacht> nee, maar, maar wat ik nu doe is toch veel leuker. Of, ja, nee, maar, ja, ga verder. Ja. Ja, en avonturier, <lacht> sowieso. Ben je dat misschien ten diepste? Want wie gaat er in zijn zelfgebouwde vliegtuig over de wereld reizen... dan... Uh... Ben je gek of avonturier, denk ik dan? Um, nou ja, ik weet niet precies wat, hoe of wat. Hoe, ik, wil, ik hoef niet zo graag uh, in drie zinnen samengevat te zijn. Maar, uh, nee, dat wil je als kunstenaar sowieso toch niet? Nee, maar... Uh, nee, dus dat, ja, god. Dat, is, dat moeten jullie allemaal zelf bedenken. En had jij toen je ja, dit vliegtuig ja. bouwde al in je hoofd waar je naartoe wilde? Ja, ik denk dat ik altijd al... Uh, een, al mijn reizen die gingen altijd richting Afrika. Of naar Noord-Afrika. Naar Marokko. Of, uh, ja, een reis gaat altijd naar het zuiden bij mij. En ja, dan kom je in Afrika uit. En, en uh, dat, dat hele grote continent. Dat, dat heeft mij altijd uh, inderdaad... Uh, daar heb ik altijd een hele grote reis naar willen maken. Ja. Omdat dat uh, een continent is wat zo ver afstaat van, van mijn eigen cultuur. Uh, dus een, een reis over Afrika met dat. Met dat vliegtuig, dat wilde ik wel, ja. ja. ja. De, de titel van het boek wat gaat verschijnen is Piloot van Goed en Kwaad. Um, er is ook een hoofdstuk in dat, in dat boek. Ja. Um, um, ik vond sowieso het boek geweldig om te lezen. Ja. Ik dacht wel steeds, wanneer gaat hij de kleine prins ontmoeten? <laughs> dat is waar je aan denkt bij dit, bij dit boek. Um, um, maar waar, waarom die titel? Kun je dat uitleggen? Ja, die titel hoort bij dat verhaal, ja. Die titel heeft iemand, hè, een soldaat in zijn midden... ergens midden in de Centrale Afrikaanse Republiek... Uh, heeft die titel uitgesproken. En, uh, ja, want jij zegt uh, daar, uh, je, je raakt in gesprek ja, hè, met mensen. ik daar was en... daar gestrand, midden in het oerwoud. en Het was uh, ja, een beetje oorlogachtig daar. En, uh, en daar, daar, daar zaten een heel, aantal, daar zat een heel leger in, in, in, in, in hutten van bomen... zonder elektriciteit... Oeg deze militairen. En ik zat daar een paar dagen met hun. En we hadden allemaal gesprekken. En ze zeiden, maar je mag hier helemaal niet landen. en, toen, en of, Het ging over... Uh, um, over goed en kwaad. Ja, en uiteindelijk ging ik weg. En toen zeiden ze van, uh, we zullen jou herinneren... als de piloot van goed en kwaad. Ja, want jij <laughs> zei daar ook... goed en kwaad is eigenlijk afhankelijk van ja. tijd en plaats. Ja, het is, en, en, het en, is en... geen absoluut iets. En iedere, in de ene cultuur is iets goed... en in de andere cultuur is dat, is dat niet goed. En... En daar gingen we toen over discussiëren. Ja. Dat was allemaal heel interessant natuurlijk. Ja, je ja. zitten eigenlijk toch drie andere mannen om jou heen die af en toe bewonderend bij <lacht> je kijken en denken. Dit wil ik ook. En doe ik in mijn dromen. Dat wil niet. Nee, wil je het? Dit wil je helemaal niet. Nee, ik geloof dat ik. Ik ben niet zo'n. Avontuur hier geloof ja. ik. Um, en ik was wel benieuwd, jij zei van die, dat vliegtuig bouwen, dat vond ik al veel te bedacht. Hè? Dus ja. Jij klinkt als iemand die associatief en zo, ja. en zo praat je ook een beetje. Ja. Maar zo'n vliegtuig moet toch wel, ja, ik heb associatief bouwen, maar volgens mij moet dat heel precies zijn, en volgens ja. een plan, anders doet hij het niet. Uh, nou, dat plan zit wel in mijn hoofd, maar een, een plan ja, het plan ontstaat tijdens, die, ik vind niet dat je iets moet maken wat je al helemaal van tevoren bedacht hebt. Dus je begint gewoon, en dan maar en, dat komt niet de vliegveiligheid ten, ten goede? Denk uh, ik. Nou, het vliegtuig is inmiddels wel uh, beproefd. Ik heb, ja. uh, ben weer... Het is dus een heel goed vliegtuig, hoor. Maar uh, ik ben gewoon beginnen te bouwen. Er is eigenlijk... Ik zal vertellen, er is, niet, er is eigenlijk niet eens een tekening... Van het, uh, van het hele vliegtuig. Ik ben gewoon beginnen te bouwen. En, uh, maar het is goedgekeurd hoor. En doorgerekend. En uh, een testpiloot heeft ermee gevlogen. Hoe moeder van u als expert? Het, uh, zou u instappen? Als het een zitter zou zijn? Het is een tweezitter. Het is een tweezitter. Twee twee ik zou gerust meegaan. En oh ja, ik moet zeggen, als, als ontwerper kan, he, kan ik me er ook wel wat bij voorstellen hoe dat werkt. Als ontwerper, dan zie je soms iets als het ware voor je, dan zie je het in zijn totaliteit. Dat zit in je hoofd. Dat, mm -hmm. dat laat zich ook heel moeilijk uh, duiden. En daarna ga je het uitwerken en dan ga je technisch. Natuurlijk moet het dan technisch ook nog wel gaan kloppen. Maar ontwerpen, dat is, ja. dat is concept, zit in je hoofd en dat, dat, dat zie je. Dat ziet een ander niet. Ja, met, met een vriend maakte je sowieso een, een lange testreis. Het eerste deel van de reis was mm. in Europa, mm. waar je toch nog vrij makkelijk, tussen aanhalingstekens, de, de, de kinderziektes eruit kon halen. Ja, ja. Maar wat me opviel vervolgens, en sowieso eigenlijk het ben je best afhankelijk van de goede wil van mensen die je tegenkomt. Ja. Ja. Los van het feit dat je moet hopen dat als je landt... dat je niet uit de lucht geschoten wordt, denk ik dan... moet je ja. volgens om door te kunnen gaan, want je had problemen... Mm. Uh, uh, moet je vertrouwen op mensen. Ja. Maar hoe, ik, hoe ik ben is... alleen maar aardige mensen tegengekomen. Ja, Zelfs, dat zie je in het boek. Ja. Op een gegeven moment beland ik ook in een gevangenis, maar... Ja, ja, dat was in Oeganda... Ja, de, de mensen zijn zo ongelooflijk gastvrij. En ik mocht eigenlijk altijd uh, mee blijven Sorry. eten. Waar nee, ik is. Nee. Uh, Meer dan water en brood. Oh, dat ja. Maar ook in hele gevaarlijke gebieden. En ook soldaten. Soms land ik en er was wel de, het kanon op mijn gericht. Maar dan stapte ik uit. En dan, ja, dan al snel ging, daar weer een, ging het, het zeiltje daar weer overheen. En werd dat ding weer onder de boom geparkeerd. Maakte uh, dat jou ook steeds makkelijker? Nou, ik was, heel, ik was natuurlijk heel zenuwachtig en heel bang toen ik vertrok. En hoe gevaarlijker het werd en hoe, hoe, hè, over de woestijn en over het oerwoud. En, uh, ja, hoe, hoe, hoe, meer ik al, hoe meer angst ik overwon, en hoe. Ja, hoe hoe, hoe zeker ik me eigenlijk voelde, hoe ja. gevaarlijker het werd, hoe makkelijk. Of ja, hè, snap je? Nou, nou dan, ga, dan ga je. Uh, je gaat over Zuid-Soedan, uh, ja. Oeganda in de gevangenis. Dat was mm. dan ter uh, beveiliging van jou, werd daar mm. gezegd. Maar dat is <laughs> altijd een beetje vaag dan. Ja. Um, je, je, je, je ging dus door gebieden waar het heel onduidelijk is mm. wie wat en aan welke kant staat. En mm. er zijn uh, rebellen. Um, uh, wist jij waar je je in bevond elke keer? Of. Was dat voor jou ook gissen? Nou, kijk, er zijn ja, zoveel meningen, zoveel verhalen, zoveel. Iedereen zegt natuurlijk, ja, dat is veel te gevaarlijk. Dat kan helemaal niet. Over al die landen zijn al ne, negatieve reis, noem je dat? Uh, adviezen. adviezen, ja. Dus jou, je, ja, je weet eigenlijk pas wanneer je in terecht bent, uh, waar je in terecht bent gekomen. Ja, ja. Maar had je dat op dat moment ook door als je dan landde, had je vrij snel door met wie je te maken had? Ja. Nou, nee. Met mensen, dacht je waarschijnlijk. Ja, ja. Je, weet, nee, je weet het nooit helemaal precies. Nee, dat was altijd heel spannend ja. of, of, je, of je tussen vijanden zou landen of tussen vrienden. Dat, ja, dat was, dat, ja, dat was altijd heel spannend. Ja, dat weet je eigenlijk niet. Ben je ooit nee. doodsbang dood geweest? Ja, maar nooit voor... Ik ben nooit... Ik ben ja, bang om... Ja, je hebt heel veel gedacht aan de dood als je, als je over een gebied vliegt waar, waar, waar, waar niets is. Waar beneden niets is, behalve hè, misschien rebellen of... Maar als je, het le als, er geen, als je het leven niet meer ziet, als je dus geen, geen uh, mensen meer ziet... of geen huis of geen wegen, bijvoorbeeld boven de woestijn... dan zie je ook geen, geen groen meer, dan ben je heel dicht bij de dood. Dan begin je aan de dood te denken. Maar als je weer leven ziet of, hè, of uh, beschaving, dan ben je eigenlijk niet meer bang. En dan, en dan ben je zelfs ook niet meer bang voor mensen... die misschien niet zo goed met je voor hebben. maar ja, weet beetje. Je ouders, <laughs> waren die bang? Dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb, ik heb een... Je hebt, je hebt het, je hebt het eh? nooit verteld. <laughs> Ik heb het daar nooit met ze over eigenlijk. Nee. nee? Nee. En zij ook niet met jou? Ze weten dat Nee, of... eigenlijk ook niet. En Eigenlijk vind jij dit soort vragen ook allemaal irritant volgens ja. mij. Ja, dat, je kijkt ook weg. Echt. Je bent beter in vliegen dan in deze vragen volgens mij. Maar um, er komt een voorstelling uh, als je boek uitkomt. Dus dan zal je toch uh, nog meer laten zien van um, nou ja, wat je hebt meegemaakt. Vertel, ja. want het wordt heel spectaculair. Ja, ik zat ooit in de schouwburg en toen besefte ik dat er boven wat je ziet, hè, dat podium, dat daar nog zo'n hele ruimte daar op staat. Hè, zoals, waar, waar van die uh, balken aan kabels hangen, de trekken noemen ze dat. En uh, dat, dat, le dat leek me wel een heel mooi beeld, als dat vliegtuig. Hè, ook. Dus je kan daar een soort uh, marionettenspel met die trekken. Uh, en toen, dat boek was af, hè, of is bijna af, het komt 13 september uit bij de Bezige Bij. En uh, toen dacht ik, ja, ik wil niet daar met een glas champagne hè, ergens in een uh, zaaltje staan. Ik dacht, ik wil daar wel iets voor bedenken, iets leuks. Iets, hè. En toen had ik een brief naar de Schouwburg geschreven van, goh, kan ik dan daar niet iets mee doen met dit idee? En uh, de directeur belde me op terug en die zei, ja, nee, kom eens langs om te praten. En hij was eerst wel wat sceptisch, want hij zei van, ja, maar je hebt toch nog nooit... Nee, hij zei tegen mij, maar dan moet je een voorstelling maken van een uur. Maar wat ik al zei, hij was ook wat sceptisch, want dat heb ik nog nooit echt gedaan. Maar uh, toen zei hij, maak maar een plan en over een maand uh, kom maar met dat plan en dan uh, beslis ik wel. Of dat, uh, of dat... En toen zei hij, ja, ga het maar, uh, we gaan dus het doen. Tijdens die voorstelling kom jij met het vliegtuig naar beneden. Ja, kunnen ik natuurlijk, moet natuurlijk niet alles vertellen, <laughs> maar het wordt een uh, voorstelling waar nog een aantal mensen aan meedoen. Ja, en, Tommy Wiering uh, gaat bij ja, ja, op. Ja, ja. Uh, zijn er nog kaartjes? Ja, dat denk ik wel. Ja, Oké, okay, we kunnen ja. op je website kijken. Ja, of de, of bij de Schouwburg, de Amsterdamse stadsschouwburg. In Amsterdam, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Hé, hey, dank voor je verhaal en uh, goede reis, want er okay. gaat vast weer een volgen. Oké, okay, dank je wel. Ja. Mind your step, you'll be a traveler. No one tells you when or where to go.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 Als traveller van Marike de Jager. Ja, van de zelfbouw vliegtuigen, om het zo maar te noemen... gaan we praten over een straaljager, over de Joint Strike Fighter. En dat ook vanwege het bericht van begin deze week. Minister Hans Hillen die heeft gewoon gezegd dat de bezuinigingsrondes bij Defensie de krijgsmacht invalide maken. We zijn maximaal uitgeknepen. Rock bottom, zo noemt de minister van Defensie het. Ik praat erover met Johan Boeder. Goedemiddag nogmaals. Deelt u die zorgen van de minister van Defensie dat verder bezuinigen echt een catastrofe gaat opleveren? Ja, die mening die deel ik volledig met minister Hillen. We kunnen niet... We hebben sinds 2005 we hebben drie grote bezuinigingsrondes gehad bij Defensie. De laatste die is nog aan de gang. Dan gaan er tussen de 10.000 en 12.000 mensen verliezen hun baan Dus dat is zeer ingrijpend op een organisatie van rond de 60.000 mensen. Dan kunnen we niet nog een keer 10.000 mensen uitdoen. Dat is onbetrouwbaar, dat is... Dat raakt ook uh, de nationale veiligheid. Dat raakt de taken die we aan de Defensie willen toekennen. Want die 10.000 banen staan serieus op de tocht. Als we bepaalde partijprogramma's bekijken... en we willen daar een miljard nog een keer afhalen... dan staan er opnieuw 10.000 banen op ja. de tocht. In die partijprogramma's gaat het ook weer over uh, de JSF. En nu bent u, en toch voor de mensen die u niet kennen... een echte JSF-deskundige, zo wordt u genoemd. En dat ja. puur ontstaan uit... Ja, hobbyisme zou je kunnen zeggen. Nee, uit verontwaardiging. Dat is iets anders. Dat is iets totaal anders. Ik had me er liever nooit mee bemoeid. Ik ben een man van de stilte. Dus ik was liever in de stilte en op de achtergrond gebleven. Maar in 2007 kwam ik erachter wat er in dit dossier speelde. Dat ging met name over het ontwerpen en ontwerpproblemen. En van daaruit ben ik een artikeltje gaan schrijven. En dat uh, bracht een uh, lawine aan informatie uh, uh, teweeg... richting mijn uh, mailbox en richting mijn persoon. Ja. En toen kwam ik erachter dat uh, wat ik dacht... dat het maar het topje van de ijsberg was. Ja, en uh, u bent ook een keer uitgenodigd voor een uh, zitting in de Tweede Kamer? Ja, dat klopt. Ik heb in uh, 2008 en 2009 en 2010... Heb ik uh, bij de Defensiecommissie op bezoek geweest ja. om dit dossier ook toe te leggen. En, en, en dan wordt u gezien als deskundige... Maar waar haalt u uw informatie vandaan? Ja, ik heb een, uh, inmiddels uh, een goed internationaal netwerk uh, opgebouwd tot in de haavraat van overheden, defensieorganisaties en de industrie wereldwijd. Uh, dus ik heb uh, heel veel contacten uh, in Amerika. En men geeft u de stukken waar u ja, om u vraagt. zegt: Ik ben meneer uh, Boeder en dan zeggen nee. ze: Doe mij even ja. de handleiding. Nou, <laughs> ja, zo werkt dat niet. Uh, Kijk, ik ben, uh, ik ben uh, van professie ben ik ontwerper en informatieanalist. Dus als je op zoek gaat naar informatie, en dan ga je dat systematisch doen, en dan ga je dat op een analytische manier doen. Dan komt er een route in beeld. Ja, en dan weet je ook uh, hoe je aan informatie kan komen. Van het een komt het ander. En als je eenmaal gaat publiceren op een gedegen manier en onderbouwde manier, dan zijn mensen ook bereid om met je te praten... en van het een komt het ander. Ja. Nou, De meningen over uw uh, bemoeienis lopen toch uiteen. Het is een klein beetje van you love him or you hate him. Laten we heel even luisteren naar wat mensen die uh, betrokken zijn bij de JSF. Mijn naam is Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, eh, woordvoerder Defensie. En ik kan zeggen dat ik eh, zeer veel profijt heb gehad van de contacten met de heer Boeder. Die Joint Strike Fighter die wordt eh, verdedigd eh, vanuit Defensie en vanuit de luchtmachtindustrie. En het is dan heel erg goed om als Kamerlid ook een andere bron te hebben. Een veel meer onafhankelijke bron, mijns inziens. En dat is de heer Boeder. Kijkt u op zijn website, jsfnieuws.nl. Buitengewoon deskundig, buitengewoon veel expertise heeft deze meneer. En die valt zeer goed te gebruiken tegenover al het uh, ja, toch wat meer gekleurde informatie uh, vanuit Defensie over de JSF. Team van Groningen, generaal-major buitendienst van de Koninklijke Luchtmacht... en uh, op dit moment voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht. Ik vind het niet terecht dat de heer Boeder uh, als dé de JSF-deskundige wordt gezien... omdat meneer Boeder zich toch baseert op een aantal rapporten... die allemaal vanuit één invalshoek uh, naar de JSF kijken. Hij benadert het heel erg uh, op een technische manier, terwijl ik zeg... Ja, je moet eigenlijk veel meer ook naar operationele inzet en gebruik van zo'n vliegtuig... kijken. En wat willen we? Wat is onze ambitie? En als de ambitie van Nederland is, we blijven op het hoogste niveau meedoen... ...dan is er absoluut geen ander vliegtuig dan de JSF... Uh, ...dat daar uh, op een goede manier in kan meedoen. Ik ben Kees Holman. Ik ben uh, generaal-major de Mariërs buitendienst... ...en uh, verbonden met het weer Weerdaal. Ik ga liever niet uh, andere personen op dit gebied worden. Ik heb mijn eigen mening. Ik vind dat er uh, in ieder geval een gevechtsvliegtuig moet komen... ...dat in staat is om uh, luchtsteun te verlenen aan grondtroepen, Nederlandse grondroepen op de grond. Dat hoeft niet per se een joint strike Fighter te zijn. En het is natuurlijk aan de politiek om die ambitie uh, neer te leggen die men uh, naast heeft. Hans Heerkens, ik werk bij de Universiteit Twente en ik hou me bezig met uh, luchtvaart daar... Als ik kijk naar de website van de heer Boeder, dan ziet hij er uh, mooi uit. Je kunt daar goed terecht voor documentatie over de JSF. Ik kan niet oordelen hoe deskundig de heer Boeder is op alle aspecten. Wat ik in de media waarneem, is dat hij zich vooral toelegt op wat er vanuit de overheid naar zijn mening niet goed gaat. En uh, economische aspecten zoals prijzen, koststijgingen. Ik heb de indruk dat de heer Boeder uh, zelf heel duidelijk vindt dat de JSF niet moet worden aangeschaft. En uh, ja, naar mijn smaak klinkt dat vaak... Wel wat te veel door dat hij ook als doel heeft om te zorgen dat die JSF er niet komt. En de vraag is of je dat moet doen als je tegelijk betrouwbare informatie wilt geven. Ja, Johan Boeder, Hans Herkens, toch een gerenommeerde luchtvaartdeskundige, zegt dat u de indruk wekt dat u zelf persoonlijk van die JSF af wilt. Ja, ik uh, kan me erg goed vinden in uh, wat generaal buitendienst Holman zegt. We ja. hebben uh, airpower nodig. Dus we, we zullen op een gegeven moment gevechtsvliegtuigen uh, moeten kopen. En in eerste instantie heb ik nog heel lang vastgehouden... dat ik denk dat de JSF prima oplossing kan worden. Maar we moeten toegeven, we zijn nu sinds 2002 aan het ontwikkelen. Het is 2012 inmiddels. Hoogte het ziet uit geweest. Dat we pas in 2019 een beetje operationeel met dat toestel kunnen gaan vliegen. Dus men kan zeggen, hij richt zich op de technische aspecten. Het uh, toestel is 200% duurder geworden. Maar we komen er toch geworden. gewoon niet vanaf? Want we worden toch onder druk gezet, door Amerikanen? Ja, misschien. Het is zo dat er natuurlijk een nauwe verwevenheid is... tussen de Nederlandse uh, Defensie en uh, Amerika. Dat is logisch, dat is uh, historisch verklaarbaar, uh, dus we zullen niet heel makkelijk ons er nu nog aan kunnen onttrekken. Nee, dus komt die JSF er nu wel of niet? Ik ben bang dat die er gewoon gaat komen. In welke getalen? Dan uh, hebben we een budget van 4,5 miljard euro, inclusief BTW. En aangezien het toestel rond de 130 miljoen euro kost, kunnen we ons er dan ongeveer tussen de 30 en de 40 permitteren. Ja, of en... we moeten meer budget hebben voor Defensie. Ja, maar, maar daar zitten we aan vast, want de verkiezingsprogramma's... waar we het al over hadden, uh, de meeste partijen willen van de JSF alsnog af. Ja, dus uh, dat zal na de verkiezingen moeten blijken. We hebben al twee keer in de Kamer een motie aangenomen... voor de verkiezingen 2010 en nu voor de verkiezingen. Vooral ook als politiek signaal, denk ik. Ja, om, uh, met we zouden uit de stoppen. ontwikkelingsfase stappen, hè? dat was een van die moties. Ik denk uh, dat uh, we er al zover in zitten... dat het heel moeilijk wordt, ook als er straks weer coalitieonderhandelingen zijn... om er nog vanaf te komen. Ja, dus die JSF die blijft uh, bestaan, zegt u? Ik vrees van jou, ja. ja. Want ik vrees dat omdat dat een ramp is voor onze koninklijke luchtmacht. Omdat we zijn op een gegeven moment al, al teruggegaan... van meer dan 200 straaljagers... naar op dit moment rond uh, 60, 65 De F-16, ja. En als we nog verder teruggaan, dan zullen we dus in een internationale arena... onze ambitie, waarvan uh, sommigen dan zeggen we willen niet meten kunnen op hoog niveau... Misschien. dat we niet meer kunnen waarmaken. Maar die JSF, die, die komt er op een gegeven moment. Dat is dan toch een prachtig toestel. Dat valt te betwijfelen. Gelet op, we hadden het net over concepten. Hè. Bij het ontwerpen van vliegtuigen, het concept van de JSF is fundamenteel foutief. We proberen in één toestel zoveel taken te verenigen... dat dat ontwerp technisch niet kan. Laatste vraag voor nu. Is ons land in gevaar dan met JSF-toestellen op de basis? Wat wil zeggen uh, in gevaar, in direct gevaar... in totaliteit is de westerse veiligheid niet gediend... met een toestel wat de prestaties gaat leveren... die de JSF gaat leveren, ook in die geringe aantallen. Want... Aantallen zijn ook een kwaliteit in zichzelf. Ja. We praten zo verder. Ja, we praten zo inderdaad verder over het defensiebeleid. En gaan ook met landbouweconoom Niek Koning vooruitblikken op de G20-top volgende week over de voedselschaarste. Maar eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Vissen. Radio 1, het NOS-journaal.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 In het zuiden van Afghanistan is een helikopter met NAVO-militairen neergestort. Zeker elf inzittenden zijn om het leven gekomen, vier Afghanen en zeven NAVO-militairen. Oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Taliban hebben al vaker helikopters neergehaald in Afghanistan. Molukse motoclub Satudara heeft nu ook een afdeling in Indonesië. Satudara is in 1990 opgericht door negen vrienden uit de Molukse wijk in Moordrecht. In Nederland zijn twintig afdelingen en onlangs kwamen daar afdelingen in België en Duitsland bij.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 ANUB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... bij Leidsendam 3 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gestrand die blokkeert de rechte rijstrook. En lang is nog de file op de A50 Arnhem richting Os... mede door werkzaamheden tussen Renkum en Knopend Ewijk 9 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag met hier aan tafel landbouw-econoom Koning, met wie we zo meteen over de voedselschaarste gaan praten. Kunstenaar Joost Konijn, Jezef-deskundige Johan Boeder, Wilfred Kemp, programmamaker en medeontwikkelaar van een levensbeschouwelijke kieswijzer. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD of ga naar onze website. We gaan verder met Johan Boeder, uh, JSF-deskundige, uh, defensiedeskundige... ga ik u toch een beetje noemen. Uh, we hadden het al over uh, de JSF. Um, u had het over 2019 dat we de eerste kunnen verwachten in Nederland? Als we ze dan kunnen verwachten, ja. Waar, waar het om gaat is dat uh, met name de software van het toestel... die loopt nog zo ver achter dat uh, daar is nog maar 4% van gereed. Dus het is maar de vraag of we dat nog gaan halen, 2019... Ik betwijfel dat, zie je. Ondertussen vliegen we met oude bakken uit de jaren zeventig, geloof ik, de F-16's. Met plakband aan elkaar gehouden. <laughs> het gaat nog net niet met duct tape, maar ik denk dat de wel mensen in de dus, dat die soms echt ja. moeten, moeten doen om de toestellen in de lucht te houden. Ja, en dat zal dus nog wel even moeten, als ik u zo goed begrijp. Ja, voor die mensen valt het niet mee om uh, dit allemaal goed voor elkaar te blijven houden. Ja. Is dit nou uh, een schoolvoorbeeld uh, dat er verkeerd wordt bezuinigd op defensiegebied? Ja, Hoe bedoelt u dat? Nou ja, minister Hille, we zeiden het al, heeft natuurlijk de noodklok uh, geluid. Verder snijden maakt de krijgsmacht invalide. Um, de JSF, die, die, ja, ik, ik zeg het een beetje verkeerd: de JSF heeft vertraging, maar wordt het geld op de verkeerde manier uh, ingezet. Kunnen we dat constateren? Ja, er, er is eigenlijk wel een paradox. Ja. Aan de ene kant uh, gaat meneer, uh, minister Hille zeggen: oké, okay, niet verder bezuinigen op defensie. Aan de andere kant uh, is er een bepaalde tunnelvisie... bij de dienstmaterieelorganisatie uh, geweest en nog steeds. En geven ze hun geld misschien wel op een heel verkeerde manier uit. Dus als je aan de ene kant wil voorkomen dat je bezuinigt... moet je ook tevens kritisch kijken waaraan je het geld uitgeeft. Wat zou een verkeerd uh, doel zijn? Nou ja, uh, een van de, van de punten is uh, dat er vaak uh, niet van de plank wordt gekocht. Maar dat men vindt dat er heel veel... Uh, meegedaan moet worden met het ontwikkelen van wapensystemen. De JSF is daar een voorbeeld van. Voor een deel ook de NA-90. Bij bepaalde voertuigen bij uh, de landmacht is dat in het verleden zo geweest. Mede ook omdat het goed is voor de Nederlandse economie natuurlijk als we uh, meedoen in de ontwikkelingsfase. Ja, maar defensiegeld uh, is niet bestemd voor de economie. Ik ben ondernemer. En bedrijven moeten hun eigen broek ophouden. En dat moet niet met belastinggeld gebeuren. De ene sector kan de andere niet een beetje helpen. Nee, en zeker niet met geld wat voor onze nationale veiligheid bestemd is. Dus de industrie mag daar prima een rol in spelen. Daar is niks mis mee. Maar de verwevenheid tussen defensie en de industrie... dat is echt essentieel verkeerd. Wilfried Kemp. Ja, maar u zegt, u bent ondernemer. Dan weet je toch ook dat als je investeert in zaken dat, uh, uh, dat je daar iets mee moet gaan doen. En ik begrijp dat er al heel veel geld geïnvesteerd is. Dat is dan toch weggegooid als we er iets mee doen? Ja, dat is altijd het, uh, het verhaal van... Uh, ik rij in een oude auto en dan houdt hij ermee op. En dan ga ik naar de garage en dan besteed ik er 5000 euro aan... om weer op te lappen. En even later gaat hij weer kapot en dan besteed ja. ik er 2000 euro aan. En even later gaat hij weer kapot en dan zeg ik ja... Ik heb er nou al zoveel in gestopt, ik blijf, in, ik blijf er maar mee doorgaan. Nee, als we verkeerde beslissingen hebben genomen in het verleden... moeten we ons verlies nemen en moeten we verstandig worden... en harde punten zetten, stoppen en opnieuw beginnen. Ja, maar dat is toch precies wat er gebeurt? Je gaat niet steeds weer investeren in die F16, maar je gaat zeggen... van die, die schrijf ja, ik af, die nemen een ja, verlies maar, en ik ga een nieuwe nemen. Nee, maar oké, okay, we gaan uh, door met het investeren in F16... en die willen we aan de praat houden tot 2022... omdat we weigeren onder de ogen te zien... dat we met de JSF ook nog op een verkeerd spoor zitten. Dus we gaan nu twee verkeerde sporen. We blijven honderden miljoenen steken in oude F16... En we steken miljarden in misschien wel een verkeerd toestel. Maar u zegt ook, het point of no return is gepasseerd. We moeten nu wel. Voor de politiek is het point of no return gepasseerd. Waarom? Omdat de politiek zelden de moed vertoont... om eenmaal als een tunnelvisie hebben... om te zeggen van oké, okay, kappen Toch, met, en opnieuw ja, beginnen. Ja, met de verkiezingen. U heeft misschien ook de verkiezingsprogramma's wel bestudeerd. ligt alles weer open. En je leest ook, ook bij de diverse partijen... dat ze gewoon af willen van de JSF. Ja. Na de verkiezingen in 2006 en 2010 lag ook alles weer open en het is gewoon verder gegaan. Dus uh, het, is, uh, het zou heel wenselijk zijn dat er binnen de partijen die elke keer doorgegaan zijn met de JSF... en mensen opstaan die er nu binnen die partijen, die er telkens mee doorgaan, een eind kan maken. Ja, ze, ze zeggen soms het een in de campagne en doen het ander als ze uh, daadwerkelijk ook in een kabinet zitten. Maar, maar Fokker die bouwde... Ja. Ja, geen gang. Nee, die fokken die bouwden ieder jaar een ander vliegtuig, geloof ik. Maar als je twintig jaar over een vliegtuig doet, is in, in twintig jaar luchtvaartgeschiedenis. dat is toch gigantisch? Dan is dat vliegtuig. S al, Joost al, dat is ja. al een -timer van als dat ding uitkomt, of niet? Ja, Joost, dit is zo. 1997 is het concept verzonnen. Ja. En er is intussen 55 miljard alleen al in de ja, ontwikkeling Dat gestopt. is het punt, hè? De, de, de kosten reizen de pan uit. A, maar ja, maar alleen al, al de ontwikkeling... Dus is alleen het al zwaar verouderd als die af is? Ja, dat ja. is een ander punt. Op een ja. gegeven moment zie je nu al dat ze weten... dat de software die gaat draaien... dat ja. er eigenlijk straks alweer de processoren vervangen moet worden. Ja. En dat het softwareconcept wel ja. verouderd is. En ze, uh, Hij moet nog operationeel worden. U heeft de programma's een beetje bestudeerd ook uh, van de politieke partijen. Bij welke uh, partij is de defensie het beste af? Ik heb dat nog niet heel goed bestudeerd N maar in Maar ik weet wel waar u het wil zoeken, denk ik? Zullen partijen die verder willen bezuinigen op defensie... daar is defensie niet goed mee af. Nee. Maar ja, en wie we, zijn we dat en, dan? Partij, ik moet zeggen dat bijvoorbeeld een partij... Eh, waarvan eh, ik heb niet heel goed bestudeerd... maar ik weet nog te herinneren het debat van 5 juli... toen sprak mij de mening aan van D66... hoewel het niet de partij is waar ik op stem... Uh, en die zei van, we moeten heel nuchter een nieuwe evaluatie starten... en het opnieuw gaan bekijken. Ja. En dat vind ik de meest verstandige mening. Tot slot, voor nu eh, blijft het leger, om het zo maar te noemen... onze belangrijkste bondgenoot als het gaat om vrede en veiligheid in de wereld... of zijn er inmiddels ook andere factoren die een rol kunnen spelen? Ja, de belangrijkste factor om vrede en veiligheid te waarborgen... is niet het leger. Het is wel een hulpmiddel. Uh, uiteindelijk is het zo, zonder je voor te bereiden op oorlog... kan je geen vrede handhaven. Dit is de dag op Radio 1, de EO. planned Travel my way, that's the highway, that's the best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 RUTE 66 Clen Fry met RUTE 66 Ja, we gaan het hebben over uh, misschien wel iets wat heel erg tot oorlog kan leiden. Namelijk uh, het probleem rondom voedsel, voedselschaarste. Uh, de belangrijkste factor om vrede te houden is niet het leger, hoorde ik net. Maar uh, wat vindt u daarvan, die Koning? Nou, ik denk inderdaad dat... Uh, kijk, ik ben het ermee eens dat je je moet kunnen verdedigen... Uh, als land of als blok... als je in een internationaal conflict verzeild raakt... Maar het allerbeste is natuurlijk om te proberen een wereld te creëren... waarin we de, zo min mogelijk van dat soort conflicten hebben. Ja. U bent landbouw-econoom aan de Wageningen Universiteit. De G20-landen, zeg maar de club van het wereldse rijkste, politiek machtigste landen... maken zich zorgen over de voedselproductie. Volgende week gaan ze daar met elkaar over vergaderen. Trouw die kopte deze week, we moeten maar graan gaan hamsteren in Nederland. Ja. Hebben ze gelijk? <tus> nee, dat vind ik niet... Uh, kijk, hij pleit. Uh, dat, dat voorstel komt van, van, van de voorzitter van uh, de boerenorganisatie LTO. Uh, ik ben het ermee eens dat we eigenlijk toe moeten naar een internationaal systeem van buffervoorraden om die wereldmarkten enigszins te stabiliseren. Dus het is een goed idee. Nee, want wat hij voorstelt, is puur een Nederlandse voorraad. He, om als de wereldgraanprijzen stijgen... dan even de Nederlandse bakkerijen en de Nederlandse veevoerindustrie... tijdelijk van nog wat goedkoper graan te voorzien. He, dat kan denk ik helemaal niet. Het kan juridisch niet. Want dat betekent dat je een soort staatsverkoopfirma uh, hebt... die dan eenzijdig aan de Nederlandse ondernemingen gaat leveren. He. En niet aan al die handelaren die op dat moment natuurlijk... vanuit Frankrijk en dergelijke kopje afstormen... omdat ze ook dat goedkope graan willen hebben... He, dat mag helemaal niet. Maar dat is ook helemaal niet. Ik bedoel dat, ja, dat, dat zijn puur uh, Nederlandse agro-industriële mm -hmm. belangen die daarbij een rol spelen. En mij gaat het eigenlijk om het stabiliseren van de wereldmarkt. Ja, maar jou. we hebben dus een probleem. Er is te weinig. Ik dacht altijd, er... het wordt niet goed verdeeld. Ik denk dat uh, we wij hebben, wij hebben twee problemen hebben. Uh, het wordt niet goed verdeeld in de wereld. Dat is zonder meer het geval. Eh, er zijn, eh, zeg maar, hier, hier gaan we, als we niet uitkijken... zelfs vliegtuigen op, op landbouwproducten laten vliegen... Eh, terwijl men in Afrika eh, honger heeft. Eh, dus er is zonder meer een verdelingsprobleem. Maar de uitspraak, eh, de productie is geen probleem. Het is alleen maar een verdelingsprobleem. Dat is, dat is een hele gevaarlijke uitspraak. Waarom eh, is dat, dat gevaarlijk? Niet? Omdat als we, de, als we de groei van de productie verwaarlozen... En, en eigenlijk doen we hebben dat? we dat de afgelopen twintig okay. jaar hebben we dat een beetje gedaan. Er is niet meer genoeg. Dan, dan is er niet meer genoeg. Ja, mm. maar toch hebben wij het beeld van een boterberg. En noem ze maar op, we hebben nog beelden gezien een maand geleden... dat ergens boeren allemaal groenten dumpten en dat soort da dingen meer. Ja, het probleem met de landbouw... Kijk, die agrarische markten die zijn uh, uit zichzelf heel instabiel... He, dus je hebt periodes met waarin je overproductie hebt en heel lage prijzen. He. Uh, en dan vervolgens he, uh, heb je zo weer tien jaar waarin je veel te hoge prijzen hebt. Hm. He. Wat en je en zou moeten worden. doen, is op het moment dat je te veel hebt... moet je eigenlijk je, je productie een beetje gaan beheersen. He. Zodat je niet zo'n boterberg gaat opbouwen... He, maar dat je tegen alle boeren zegt van je moet eigenlijk maar even een half procent minder produceren. Dat hebben we toen ook gedaan in die tijd. En toen smolt die botenberg al sneeuw voor de zon. He. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk zorgen dat er geen tijd komt waarin je te weinig hebt. Nee. Welke landen of regio's lopen nu de grootste risico's? Dat zijn de arme landen. Toch altijd weer die, Afrika. Ja, kijk, als die wereldgraanprijzen stijgen, pakweg ze verdubbelen. Ja. Wat gebeurt er dan hier? Ja. Dan wordt een brood wordt hier eh, twee dubbeltjes duurder misschien. Hè? Of 15 cent. Iets in die orde van grootte. Nou, wat kost een brood? Hè? Dat, dat, dat, dat merkt u nauwelijks. Nee. Eh, eigenlijk zal geen hond of geen kat in Nederland er minder door eten. Maar in Afrika heb je natuurlijk een heleboel landen... waar mensen de helft van hun inkomen of meer kwijt zijn aan voedsel. En als dan die voedselprijzen twee keer zo groot worden... dan kun je je voorstellen wat voor ellende dat geeft. Jeus ja, Konijn, wat merkte jij op jouw reis door Afrika... Op het gebied van voedsel speelde dat een hele grote rol. Bij jou natuurlijk sowieso. Nee, nee ja, de, de, de er de is een soort heersend beeld dat iedereen in Afrika honger heeft. Maar ik ben helemaal niemand tegengekomen die honger had. Nee. Ik mocht altijd overal blijven eten en uh, was altijd heel veel eten. Ja, nou wordt er wel altijd gezegd dat als je gast bent je natuurlijk uh, goed ja. voorzien wordt. Nee, maar, maar, maar dat beeld zeggen... is toch ook al wel weer een beetje bijgesteld. Dat iedereen in Afrika altijd honger heeft. Ik bedoel... Nou, ja, maar, ja, wanneer ben je er geweest? En ben je in de stad <laughs> geweest? Dat maakt ben je in de nee, slums geweest? Ik, en wanneer uh, was het? Dat natuurlijk, is hebben, er, natuurlijk hebben er allerlei mensen honger. Maar wat ik wil zeggen, dat, dat, dat uh, als het over honger in Afrika gaat... Dan, kijk, ik wilde, ik wilde iets over Afrika vertellen... wat niet, het, niet uh, altijd maar weer dat heersende beeld ja. is. Ja. Maar goed, ik, ik ben dus niet in gebieden nee. geweest waar op dat moment hongersnoden nee. waren. Of maar Annie koning, nee. heeft u het dan over... Uh, kijk, je hebt zoiets als genoeg voedsel, maar je hebt het ook over uh, goed voedsel. Uh, dat maakt heel vaak een verschil. Want je leest nu ook over juist obesitas in Afrika. Uh, als, als groeiend probleem. En juist omdat er geen goed voedsel is. Nou, dat is dat... Nee, dat is, denk, ligt denk ik iets anders. Kijk, dat is dat verdelingsprobleem. Hè? Aan de mm -hmm. ene kant hebben we mensen die hebben te weinig... He, en daar zijn er echt legio van in Afrika, hoor. En dat wil ik niet zeggen. Ik heb ja, het niet over de pure hongersnoodcrisis. Ja. Uh, uh, maar er is echt een heel groot ondervoedingsprobleem. Mm. Ik weet ja. niet hoeveel kinderen, die zijn te dun en te kort... en uh, ja, daarvan is de geestelijke ontwikkeling wordt aangetast. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook een heleboel welvarende mensen... He, en dan is Afrika is nog zo'n gebied waarin uh, welvaart dat tand zich... Uh, doordat je een flinke, uh, corpulente pens hebt... waar je jasje strak overheen staat. Huh? He, dat is, in rijke landen is dat precies omgekeerd. Er zijn eerder de arme obese en de rijken die hebben daarmee leren om te gaan. He, en die hebben een wat slanker posturen, doen meer aan sport en dergelijke. He, dus dat is dat verdelingsprobleem. Maar je vroeg... Waar, eh, welke gebieden zijn nou echt kwetsbaar voor internationale stijgingen van de voedselprijzen? Waar komt dat hard aan? Nou, dat zijn de arme landen. Dat zijn de armen in de arme landen. Ja, en wat zijn dan nu de oorzaken? Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst richten we de blik ook even op ons eigen land. Want hoe gaat het eigenlijk met de graanoogst in Nederland zelf? Moeten we ook in Nederland meer graan gaan verbouwen in plaats van steeds meer grond aan de landbouw onttrekken? Nou, iemand die daar wat over kan zeggen is de akkerbouwer Leo van Beuzigem uit Zeewolde in de Flevopodden. Want zijn land zou worden omgezet in nieuwe natuur vanwege de Oostvaderswoldplannen. Ja, we lopen nu in een, een tarweveld, wat wel uh, al inmiddels door de oogstmachine is geoogst. Er staan nog een paar uh, aaren hangen er nog aan die hier en daar zijn gemist door de machine. Rijpe korrels worden even op de, op de hand gedorst. Ja. Even, even proeven natuurlijk. Even proeven wat het hard is. Mm, keihard. Ja. Mm, de hardheid is goed. Eh, de hardheid is goed, de droogheid is goed. Het hectolitergewicht, dat wil zeggen het soortelijk gewicht van de tarwe, is ook hoog. 10% van de Nederlandse graan wordt toch gebruikt voor baktarwe... dus voor brood en meel voor de Nederlandse industrie. Dus niet alleen voor veevoeder. Nou, nou, nou, hard kou kom ik aardig doorheen. Lekkere smaak trouwens. Ja, omdat we toch nu heel goed weer hebben gehad op het moment dat het rijp is... en dat we daar niet veel gevallen en we weer twee weken moeten wachten... dan wordt het hectoglietgewicht en het eiwitgehalte van een korrel uh, behoorlijk minder... En dan moet het ook meer uh, het veevoer in. Want Nederland is eigenlijk een beetje te koud hè, voor dit soort gewassen. Ja, ja dat klopt. Nederland, maar omdat we nu tijdens de oogst een hele mooie warme periode, droge periode, hebben, oogsten we toch hele mooie tarwe van goede kwaliteit. De hond komt even aan met de stok die wil spelen. Laten we los. Los. Maar nu heb je hem, zolang je hier bent, heb je hem om je heen. Dus hij blijft nou zeuren. Richard, dat hoort er allemaal bij bij de ja. boerenbestaan. Ja. Dieren op de erf. Um, Leo van Beusinchem, boer hier in de Flevopolder. Nee. Nou, niet in Zeewolde, maar buiten, ver buiten Zeewolde. Dan ja. kan de stad niet zien vanaf hier. Wel een hoop windmolens. Ja. Wat merkt u eigenlijk van de, van de wereldvoedselcrisis zelf als boer? Tuurlijk, we zijn er blij mee. U, u profiteert ervan, neem ik aan. Op dit moment profiteren we ervan, maar het is niet gegarandeerd dat het blijvend is. Het, het, het kan makkelijk als we volgend jaar weer heel Europa, CQ, Amerika een goede oogst hebben... dan we weer voor de halve prijs moeten werken. Dat schommelt nogal. Dat, dat schommelt nogal. In 2009 ontvingen we 11 cent. Uh, daartussen is het toch weer wat omhoog gelopen... met van de jaren een uitzondering naar 23 cent. De mensen zitten allemaal te zeggen... Uh, het graan is duur, maar het graan ten opzichte van 1980... is helemaal niet duurder. Maar het saaizaad, uh, de dieselolie, de, uh, de gewasbeschermingsmiddelen... alles is wel verdubbeld. Dus ja, wij begrijpen de commotie niet helemaal. Eigenlijk wordt het graan nog duurder te zeven. U zei al, 10% van het, van het graan wat in Nederland wordt verbouwd gaat naar, naar brood. Maar de andere 90% dan? Die gaat het veevoer in. En uh, ook de, tegenwoordig, mede door het energietekort, uh, gaat er heel veel graan uh, de vergisters in. Om uh, ook weer stroom op te wekken. Zonde, want met de huidige uh, situatie op de wereldmarkt is er, dreigt er een tekort aan graan. Ga je dat toch niet uh, in de vergister gooien? Nee, dat klopt. Maar u wil ook graag met de auto rijden. En uh, de energie van fysiele uh, brandstoffen, die raakt toch op. En dan gaan de mensen toch zoeken naar andere dingen. En daar is graan wel een van de... Het is een heel droog, schoon product wat heel goed in de vergisten kan werken. Maar er worden natuurlijk steeds meer gronden ook ontrokken. Industrie, natuur. Dus we krijgen met z'n allen in heel Europa steeds minder gronden om voedsel te verbouwen. Uw eigen land zou ook onttrokken moeten worden aan landbouwen voor de natuur. De Oostvaarderswold, Het gaat nu voorlopig allemaal niet door. Kijk, als akkerbouwer uh, heb je daar toch al moeite mee. Wij zijn wel degelijk bezig met de natuur. U zegt er net van, vindt u dat belangrijker, energie opwekken voor voedsel? Nou, uh, ik vraag me dus af of dat wel belangrijker is natuur aanleggen. De oproep om uh, meer graanvoorraad op te bouwen. Uh, ook hier uh, in Nederland, in Europa. Denkt u dat dat een verstandig uh, zet is? Misschien wel, maar met de hoge pachtprijzen pas, ontkomen wij er toch niet aan uh, om, om toch uien en aardappelen te blijven telen. Maar We leveren meer op per vierkante ja, meter? Ja, ja, normaal gesproken wel. Voor de graanprijzen kunnen wij geen graan zetten, omdat ja, de grondprijzen zijn hier vier, maar misschien wel vijf uh, malen het hetvoudige van uh, Duitsland, en Frankrijk en Engeland. Wat is voor u dan de motivatie om wel graan te verbouwen? Ja, een aardappel of een uiengewas vraagt veel meer energie van de grond. Dus wij moeten hem echt telen, graan, als het behoud van je land. Graan is gewoon een heel goed product om, om, om je land in goede conditie te houden. Nou, en ook is de kwaliteit van het graan dit jaar uh, hartstikke goed? Ja hoor, nee hoor, we zijn erg optimistisch wat dat betreft. Alles ziet er iets gunstiger uit. We hoeven er niet rijk van te worden, maar we willen wel graag dat we iedereen kunnen betalen. U wilt ook uh, brood op de plank? Zo is het. Uh, Om wel... dicht bij het onderwerp te blijven. Ja, ja. ja ik heb een beetje een motto. Het is leven en laten leven. En uh, iedereen moet <lacht> toch wel een beetje een bestaan gaan. Heel halen. uniek motto. Ja, landbouw-econoom Niek Koning. Herkent u het verhaal van deze graanboer? Ja, hij, hij zegt een heleboel. Hè, dus, uh, Onder andere dat, uh, dat, het, dat het eigenlijk nog duurder zou moeten zijn, dat graan. Nou, waar hij in ieder geval wel gelijk in heeft, vind ik... Uh, of waar hij zeker gelijk in heeft... is dat het een aantal jaren geleden... Was de graanprijs heel heel erg laag. En daar deden we toen iets aan. We zijn juist, we hebben het hele landbouwbeleid zogenaamd geliberaliseerd. Dus we hebben de de Europese graanprijzen ook niet meer uitgetild... boven die lage wereldmarktprijs. Een van de oorzaken volgens u van waar en we dat, nu in zitten. Dus. Ja, want dat heeft natuurlijk ertoe geleid... Dat, dat wereldwijd boeren en andere investeerders... minder zijn gaan investeren in het uh, ontwikkelen van de landbouw. En dan krijg je na een tijdje krijg je tekort. En dan gaan die prijzen omhoog. En dan ben ik het ook nog met hem eens... dat als je kijkt naar het gemiddelde niveau van de afgelopen jaren... Dan is dat eigenlijk, denk ik, dat zijn eigenlijk de graanprijzen die je eerder zou willen hebben. Ze moesten iets hoger zijn, ook om Afrikaanse boeren in staat te stellen om hun land goed te bemesten en wat duurzamer te produceren. Want dat is daar nu een heel groot probleem. Het grootste probleem op dit moment is dat dat op een volkomen wilde ja. manier gebeurt. Ja. We hebben niet zomaar een geleidelijke Stijging van de graanprijs naar een redelijk niveau. Maar we hebben enorme uitschieters naar boven. en daartussendoor weer enorme klappen naar beneden. Ja, en u heeft ook een schuldige aangewezen. In gisteren in een opiniestuk in de Volkskrant. namelijk de PVDA. Die nee, is dat is niet waar. Aan de dat is niet waar. Ah, een beetje korter de bocht. Maar u, u zegt wel van. zo'n partij heeft. hele flauwe woordspeling. boter op zijn hoofd. Ja, maar niet alleen de PVDA. Ook uh, de meeste andere partijen. Dat stuk, uh, stuk in de Volkskrant... daar reageerde ik op een stuk van Frans Timmermans... kamerlid van de PvdA. En die uh, ja, wierp zich op als de grote verdediger van de armen in de wereld... die last hadden van die prijsstijgingen. En die gaf de schuld uh, van die prijsstijgingen aan uh, van alles en iedereen maar niet aan zijn eigen partij. En op dat moment heb ik gezegd van... van uh, jongens, jullie als Partij van de Arbeid hebben toch heel hard meegeholpen... aan al die Band. hervormingen van... Nou, de PvdA is, uh, heeft... Uh, kijk, we hebben de afgelopen twintig jaar... Hè, hebben we in Europa hebben we de, uh, de, de stabilisering van de graanprijzen steeds meer losgelaten... In plaats daarvan zijn we de boeren gaan steunen met, met lump sum uh, subsidies. Dat wordt toeslagen genoemd, checks uit de schatkist. Uh, ja, dat, uh, dat is het beleid wat tot problemen... Het was een heel kortzichtig beleid. Uiteindelijk hebben we dat eigenlijk alleen maar gedaan... om op een verkapte manier toch nog graan te kunnen blijven dumpen. Nu niet meer langer met exportsubsidies, maar met toeslagsteun. En de PvdA heeft dat allemaal omarmd en gesteund is waren wel Duidelijk. niet voor de vorm van die toeslagen. Ja. Landbouw econoom, dank voor uw toelichting op dit moment. Uh, we gaan op naar het nieuws van drie uur. Na drieën een appeltje tussen Farid en wie nog meer? Jeroen van den Oever, want Jeroen is directeur van Vierstroom. Die beheert een aantal zorginstellingen en die hebben het lumineuze idee met elkaar bedacht om familie te laten participeren verplicht. Als het gaat om het meehelpen in de verzorging. Farid Azarkan, we horen hem nadrieën in Dit is de Dag. We nemen in ieder geval even afscheid van Joost Konijn. Dank voor je komst en met de andere gasten praten we zo weer verder. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Zaterdag rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag.